Sharelift. Ja, we hebben een hoop gedoen trouwens over de lift. Daar straks ik meer over. Ja, dat is een hoop ellende met die liftdeur ook. Zeker als, als je daar met een... Uh, scootmobiel. Een scootmobiel tegenaan rijdt. Dat ze daar niet tegen kunnen. Nee. Vind je het gek van een scootmobiel? Er zit ik me ook al gewicht op zo'n scootmobiel meestal. Die oudjes, die gaan van, die, vaak niet voor niks op zo'n scootmobiel zitten. Omdat ze bijna niet meer kunnen lopen. <lacht> niet omdat ze slechte B zijn. Tik. Ik wilde het niet zeggen, jij hebt het gezegd! Kan ja, ik er afstand van nemen? Ja, nou, als uit een gezeur, als je dik bent, ben je dik. Ja, precies. Ik, ik zie veel, soms wel die mensen lopen. Ik, denk, of, of, ik zie ik wel eens rijden op een prompje. denk van ben je nou op een prompje gaan rijden omdat je uh, dik bent. Dik ben? Of ben je dik geworden omdat je op een rondje zit? Ja, zo, Zo, leuke discussie. Zo, zo, leuke discussie. Wat had, wat, uh, had jij? Nou ja, op Hoge Poten. Wat op Hoge Poten? Ja, bewoont zich uh, Tineke Rodenburg uit Zwarte Waal. Nou, alle twee weten we niet waar dat ligt. Maar ja, ja, ik ja, denk goed, Waalwijk, dan... Breda, daar in de buurt, uh, ja, Tilburg. Ja, die... die zag iets door haar uh, erfstruinen. Uh, Hoe? En? Een giraf. Uh, een giraf? Die tot twee keer toe ontsnapt is uit het circus Bellywin. Twee keer toe? Ja, je zou toch gebeuren. Je gelooft je ogen toch helemaal niet dat je nou daar ik... een giraf de bomen ziet leegvreden. Ik, de volgende keer is het een tijger denk ik mezelf. Is het zo'n slechte beveiliging daar met die giraffen? Hoewel, ja. ze zijn natuurlijk wel erg hoog. Die benen zijn ook wel erg hoog. Je moet wel een heel hoog hek plaatsen om ze een beetje tegen te houden natuurlijk. Dikkertje Dap. Komen ze met zo'n tong Komen even bij jou de plantenbakken leeg trekken. net als de hertjes hier in Zandvoort. Maar deze doet dan de bomen. is een hele schattige foto inderdaad. Hij kan wel een hoop dingen doen met die tong ook. Dat is wel echt een hele spitse tong. Wij zijn straks bij je terug naar 9 uur. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Dik met het NOS Journaal. De Nederlandse Vereniging van anesthesie medewerkers stapt naar de Nederlandse Mededingingsautoriteit... omdat ze het niet eens is met afspraken die ziekenhuizen onderling hebben gemaakt. 13 ziekenhuizen in Noord-Brabant en Zeeland... hebben vastgelegd dat ze elkaar niet zullen beconcurreren op arbeidsvoorwaarden... voor anesthesie-medewerkers in de strijd om personeel. Volgens de Broedsvereniging is dat tegen de wet...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 Na de begrafenis wordt een vruchtenvuur gemaakt... in het kunstenaarsdorp Ruigoord, vlakbij Amsterdam. Oog heeft ooit gezegd dat hij het liefst op een brandstapel... in Ruigoord van de wereld zou verdwijnen. De dichter zou juist vandaag 81 jaar zijn geworden. Staatssecretaris Kleinsma wil dat in deze crisistijd... werknemers weer WW-premie gaan betalen. In de Volkskrant zegt ze dat ze denkt aan een premie van een half procent. De opbrengst, 350 miljoen euro... kan worden gestoken in de deeltijd WW, zegt Kleinsma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 De great escape. Ja, het gaat slecht met Nederland. Hoewel Bos vorige week natuurlijk ook wel heeft gezegd dat de banken wat meer reserves moeten hebben. Dus als we in een keer weer naar die bank gaan rennen, Dat van we het mij gaat het dus slecht. Ik wil mijn spaargeld nu in een oude sok hebben. Dat ze het al kunnen ophoesten. Niet dat de hele maatschappij weer instort. Dus ik ben benieuwd of dat allemaal echt gaat gebeuren. Want die banken ze hebben heel veel geld gekregen, maar uiteindelijk komen ze ons moeintjes gemoet, hè. De service is prut. Het is gewoon prut. Ze houden de hand op de knip terwijl zij er een zootje van maken. Maar goed, ja, die, die, dat hebben we al zo vaak ge gezegd: dat het maakt niet uit. Ze trekken gewoon echt niks van aan. Nog steeds delen ze gouden handdrukken uit alsof of ze geweldig werk hebben gedaan. Ja, dat is. Laat ons niet te druk om maken. Laat gewoon verder gaan met ons eigen leven en terugstappen in ons eigen cocoon. Zie je om, te, om, te, hmm. om, ja, om het te doen. Om het uh, om te overleven, zeg maar. Ja, toepak leeft, draaide uh, het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Er is geen deel drie, dus wees gerust. <laughs> ik, denk, uh, ja, ik weet sommige mensen denken: zo zit ik niet de hele ochtend vast. Nee! Het is maar twee uur. Ja, maar twee uur is het tien uur. Goedemorgen, Zandvoort. Ja rubriek. Ja, zeker. Uh, nou, de omstreden kunstenaar Otmar Heul krijgt uit de hele wereld aanvragen voor de tuinkobouter met Hitlergroet. Hij is goud, hij is klein, hij heeft een baardje zoals een tuinkobouter, hij heeft een mutsje op en vooral, dat is mafse, Joodse kunstverzamelaars zijn er gek op. Dus dat is wel opmerkelijk, terwijl het toch een beetje, het is naziachter. Maar hij zegt ook, ja, die begrijpen een beetje mijn humor. Want het is een klein, opstandig mannetje, die tuinkobouten. Maar hij maakt niks waar. En dat hebben de nazi's ook gedaan. Zo, zo. ziet hij dat een beetje. Dus hij heeft geen aanvragen van uh, nazi-aanhangers. Die, ja, die zien zich toch als, als een heel groot iets. En niet als een kleine tuinkobouten. Dus dat is wel weer leuk bedacht. Dus Ze zijn wel bezig om te kijken of ze het kunnen verbieden. Maar uh, nu zijn er al plusminus 700 van die tuinkobouten zijn er gemaakt. En bijna alles is al verkocht. Dus, uh... Ja, ik denk, zodat je het nu zegt, er zijn er al veel meer verkocht. Want zo... Ja, zelf zou ik misschien ook nog wel eentje willen hebben. Zo, want het is gigantisch veel waard binnenkort. ja het geboden ja. wordt. Ja, kijk, als het geld oplevert is het altijd wel weer interessanter. En ja, Joodse mensen zijn toch altijd echt wel handelaren. Dus dat, ja, die <lacht> is dan misschien natieachtig, maar er zit wel geld in te verdienen. Dus laten we wel even uh, een gedachte bij de gedachten bij de goede zaak houden. Maar uh, ja, het is ook wel een knipoog naar, uh, naar de Ubermens. Naar zo'n klein etter kaboutertje. Die zich druk maakt om niks. En die zal zijn hand zo omhoog steken. Er zit toch wel kunst in? Nu ik er zo over nadenken, er zit toch kunst in. Een hele filosofie, een hele instelling. Ja, toch wel. Wat, wat had u? Nou ja, uh, iedereen is een beetje langzamerhand op vakantie aan het gaan. Ja. En dan vergeet je wel eens wat. Heb jij wel eens wat vergeten toen je op vakantie ging? Wat later heel vervelend was. Uh, ik kan me niet herinneren. Ik ben zo, het is zo lang geleden dat ik echt voor een lange tijd wegging. Ik zeg maar, mijn vakantie is elke, elke zaterdagochtend in het radioprogramma maken. En dan rijd ik terug en denk hé, dat was lekker vakantie. De zee even zien en dan weer terug naar Alkmaar. Ja. All right. Nou nee, een Vlaams gezin vertrok bij een tankstation in de Elzas Duitsland. Maar kwam er na 300 kilometer achter dat ze hun zoon vergeten waren. Ik had dat gehoord. Ja, benieuwd. Hoe is het nou afgelopen eigenlijk? Ik denk dat ze die 300 kilometer weer terug hebben gereden. Of misschien de politie hem aangeroepen mijn ja. zoon is dag. Maar, maar is dat echt met opzet uh, of is dat? Bonver, ik denk dat gewoon uh, gestrest. Iedereen is gestrest. Die uh, auto moet vol. Die caravan moet veilig de weg. Op, en, die, uh, uh, hij zat ja. echt vol. hij moet echt vol gezet hebben die auto. Als mis je zo'n jongen toch? Zo'n etterende jochie op de achterbank. Ja, misschien is het een puber dat je denkt: nou, weet je wat? Uh, mijn vrouw kijkt er wel naar en uh, mijn vrouw denkt: mijn man die let wel op hem en zo staat dan uh, Pieter. Nou mensen die, dan, die kinderen, uh, Ik weet niet welke leeftijd? Was, was bij welke leeftijd die was? Nee, nee, daar staat er niet bij. Nou, uh, als je zo'n kind van één. <laughs> Die mis je wel. Ja, die wordt nog meegenomen ook. Dan kan je natuurlijk blijven van, oh wat heerlijk, rustig is Ja, ik weet het ook niet, ik heb er ineens een rustig gevoel over. Ja. Dat hou ik vast. Oh, ik heb eindelijk het vakantiegevoel. Kom je erachter na 300 kilometer dat het je kind is. wat. Die, ja, je zoon vergeten bent. Wat, wat je leven in. vergalt eigenlijk de hele tijd. Maar uh, ja, het kan staan. ook zijn. Het kan ook een, een tiener zijn, natuurlijk in de 14-jarige leeftijd, die natuurlijk altijd achter zo'n pc of achter zo'n computer zit, die natuurlijk helemaal niks zegt. Die zit helemaal ja, gebiologeerd. Dan mis je hem, mis je hem ook heen. helemaal nee, niet. Ook of het kan lacher, zijn zo. dat ook een kind die je normaal in de kofferbak gooit. Dan mis je hem ook niet. Nee, zijn... dus, dus, er kan van alles achter zitten. Dat is zeker waar. De populariteit van de Amerikaanse president Barack Obama is tot onder de 60% gedaald. Dit klinkt echt of het dramatisch is. Ja, 60%. Dat is nog gigantisch natuurlijk. Uh, het is gedaald nu tot 57%. Daarmee is, is hij net zo geliefd als zijn voorganger George W. Bush na zes maanden diensten. Ja, wel wou uh, zeggen, die boes, is ja, nogal wel uh, oorlogsminded. Die, die is nog helemaal gedaald later. Maar na zes maanden is zijn mensen best nog wel populair. Osama, uh, uh, Barack Obama, ik zit ook elke keer Osama met Osama Bilal. Bilal. Zit Ik haal <laughs> die twee altijd door elkaar. Ik niet met, zijn <laughs> met zijn nierziekte? Met zijn Ja, Ze zeggen dat hij een nierziekte heeft. Nou, voor mij ah, ja. is het niet zijn nieren, maar is het erg, zit het, is het in je hoofd. Zo. Maar in geval deze Barack Obama viel nog een paar keer door de mand, omdat hij uh, toespraken toch van de autocue voorlas. En dat hij af en toe echt ook echt moest stoppen om te kijken of de autocue weer... Wat is weer... een autocue al al? Weet je er niet wat een autocue nee. is? Dat is zeg maar een monitor waar gewoon de, de, de, de tekst die oh, hij ja, voordraagt ja, ja. Ja. of voorbij komt. En die klopte niet of hij ging... Er zaten verkeerde woorden in. Of het liep te snel dat hij niet bij kon houden. <laughs> dus we door de mand. Oeps, zei maar denken, god die hele uitspraak die leert hij uit zijn hoofd. Ja. toch druk. Hij is zo bevlogen, maar dat is niet waar dus. dus uh, ja, hij heeft uh, verder ook geen heldere plan voor de economie. Het is ook zo'n bende daarin. Uh, in Amerika. Als je hoort dat... Uh, bepaalde staten waar uh, die... Uh, hoe je ook meer? Die, uh, die schiet graag uh, acteur uh, Schwarzenegger. Dat sommige ambtenaren gewoon naar huis worden gestuurd. één dag in de week. En terwijl ze hetzelfde werk moeten verzetten. In vier dagen. Wat ze normaal vijf dagen hebben. En ze krijgen voor die vijfde dag ook geen loon. Want dat is de bezuiniging. En hij verdient een godsvermogen. Nou, en en dat soort dingen. Dat zeiden. heeft hij natuurlijk al gehad. Die, die, die gigantische inkomsten aan die films... Hij is nu zeg maar aan het hobbyen. Hij ja. wil de wereld redden, dat is zijn hobby. Dus, dus nou ja, ook al weer goed. Weg. Oh, ja. Ja, dat, ja, ja, ja, ja, ja, je moet wat als je echt, uh, als je miljarden schuld hebt. In één staat ook. is bizar voor woorden ook gewoon. Um, ik zit even te kijken. Oh ja, um, je, je hebt een beentje die heet Wilco. Nou, dat wisten ze allemaal natuurlijk. Maar ze hebben ook een, tegenwoordig een single uit Die heet ook gewoon Wilco. Dus dan... Dat, dat, dat. Nou, Wilco, draaien. Dat moet je dan gewoon draaien natuurlijk. Ja, precies. Dat, dat lijkt klaar. me wel. Even kijken of hij in het godsnaam wel de cd is die ik wil draaien. Ik heb het idee van niet namen. Blijft u er even bij? Nee, volgens mij is dit het niet. Nee, sorry, ik wil hem gewoon echt draaien. Dus vandaar dat ik hem er even uithaal. Ik moet wel dingen doen die ik beloof. Wil jij ook naar de Olympische Spelen? Ja, doe maar even een bericht. Wil je ook naar de Olympische Spelen? Maar heb je geen nou, geld voor? Ja, de Olympische Spelen komen we toch hier naartoe. Dat is toch de opzet? Nee, naar Londen gaat hij. In 2012 gaan de Spelen in Londen van start. En de 23-jarige Nieuw-Zeelander Logan Campbell... volgens ja? mij is van de soep... die is een luxe bordeel begonnen in de stad Auckland. Dat is van het uh, Zuid, uh, Noordeiland... Hij doet dan uh, taekwondo en wil heel graag naar die Olympische Spelen. Maar er is niet genoeg geld. Dus nee. hij is gewoon een bordeel begonnen. En dat schijnt dus uh, nog niet te bestaan in uh, Auckland, in de stad daar. Dus, ja? uh, nou, uh, goede investering lijkt mij. En ja, dat mag zomaar. Blijkbaar wel, want het staat in de metro. Nou, dan is het zeker waar natuurlijk. In Amerika een Nee, Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland. Oh, Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland. Oh, de kiwis. Oh, ja. de kiwis. Kiwisex. Precies. Kiwisex. Dat wel leuk. Oké, hier is Wilco dus eindelijk... En welkom, we zingen het dus ook allemaal mee. Are you under the impression? This isn't life. Do you in depression? Ja, dit is echt uh, precies. Lijkt wel, lijkt wel zondagochtend. Eerst trouwens nog Wilco in het titelstuk Wilco. En daar is Wilco natuurlijk een grote fan van. Ja, dat ga je niet tegenhouden. Deze band komt trouwens uit Londen. Oiva voor. En het is van Joodse oorsprong. We hebben ook zo'n tuinkobouter. Een gouden tuinkobouter in het staan En is opgericht in 2000. De muziek is een mengsel van Klesmer... Oost-Europese muziek dance. en dans. Uh, en de naam is dus uh, Yidis En betekent... Oh my god! Oh. Ja, dat heb ik ook een beetje als ik de muziek hoor. Verder, Sophie uh, Solomon speelt van jongens van het viool. Dat hoor je in deze platen. Verder, zijn ze gek van... Drum and bass en techno. Maar even volledig te zijn. Ja, nou, ik goed. Ik vond het mooi. Zover oi, vavoj en every mooi. time... Uh, I Think Of You. Nee, dat is het niet. Maar uh, dit is een nieuwe single te vinden op het uh, hele cd'tje. En het is, uh, het is flink uh, te pruimen op zo'n zondagochtend. Zeker op deze tijd. Ja, dat is best te doen. zondag? Pardon, de zaterdag? Op zaterdag. Ja, nou op zondagochtend, als je, als je wakker wordt... dan kan je de okay. hele cd gewoon even luisteren. Om even ja. helemaal even de afgelopen week even door te nemen... of je nou wel tevreden bent met je leven. Dat oh, is echt dat echt, is een muziek, om, uh, ja, echt uh, muziek om even... Uh, je leven heeft te laten te reflecteren. Even te filosoferen in bed. Ja, het uh, gebeurt niet zo vaak, hoewel laatst laatste lees je het wel wat vaker... dat er weer iemand is uh, uh, uh, doodgegaan aan de, de inslag van de bliksem. Ja, meestal voetballers. Ja, voetballers. Ik weet niet of dat nou een teken is... dat ze moeten stoppen bij die ellende. <laughs> nou, ze dat, stoppen uh, wel hoor, geloof me. Een grote verslagenheid bij bewoners van... Uh, en personeel van een verzorgingshuis in uh, Multenbelt in Almelo. De bewoners, van, uh, bewoners en medewerkers kregen daar te horen dat een 49-jarige medewerkster op slechts enkele honderd meter van haar werkplek werd getroffen door een bliksem. De verzorgster was gisteren vanuit haar woonplaats in Veen. op de fiets op weg naar haar werk in Almelo dus. En toen werd ze overvallen door uh, hevige noodweer. En toen werd, ze, uh, ja, uh, werd, werd er een bliksem gelicht, werd ze... Uh, de geraakt. Ja, het rottige is, je hebt een hartstilstand. En als je nou gewoon als de sodomieten met je ID'tje naar die vrouw toe loopt, wat ze hadden kunnen doen misschien bij ja. het verzorgingshuis, dan hadden ze er misschien wel terug kunnen halen. Tja. Het is heftig. Je zou denken dat je een fiets je ook een beetje veilig bent, op, op rubber rijden, maar er zit geen faraday om je heen. Uh -huh. Een Faraday-kooi zit namelijk in de auto. Ja, ik heb wel wat geleerd op het namelijk, Als je in de auto zit, ben je veilig, want dan heb je, je op rubber en je hebt een faraday om je heen. Hij moet niet het metaal aanraken. Zzz, nee, die zit er nog op, steeds. Nee, ja. kijk, ja, daar moet je contact maken met de grond. Maar de rubberen banden die hou je veilig. Dus dat is uh, goed om te weten. Als je grote mee. banden op fietsen inderdaad. als het uh, bliksem fietsen. Ja, als je, je zo'n Beach Cruiser hebt, heb je meer kans om te overleven. Die heeft dan die hele grote banden, weet je wel? Ja, die zijn te huur. Uh, ja, bij, uh, dus neem. ja, dus Dus ga altijd strand. je, je, uh, je Beach Cruiser naar het strand. Dan ben je hier veilig in de geval. Gewoon doorfietsen als het bliksem maken, thuis. Heb je hebt je Beach Cruiser. Ja. Nou, ik weet niet of je het ook nog gevolgd... Het uh, over Albert uh, van der Linden. Hij is natuurlijk ook afgeluisterd. Het was een grap van BNN... die eigenlijk al aankondigde dat ze een prijs ging uitreiken... aan uh, Albert van der Linden. Het, uh, het gouden oor of zo, omdat hij zo goed geluisterd had. En ik heb gewoon heel veel respect voor Albert van der Linden. Want uh, bijvoorbeeld tijdens de uitzending... Uh, de, de, tijdens de ja, dode herdenking, wilde ik bijna zeggen, maar... de Memory of de... Ja, hoe heet dat nou? Van Michael Jackson... Weet je, dat die avond dat... Die, dat, dat Memorial. Memorial. Oh, dat is een moeilijk woord van Michael Jackson. Deed hij in zijn eentje deed hij het nog beter dan vier mannen op de bank op, op Nederland drie Die zaten na die uh, memory, uh, date, uh, Memorial Day, zaten ze te kijken, die, die avond... En Albert van Linden gaf heel veel informatie. Bleef door Ahoeren in de stiltes. Terwijl vier van die mannen op Nederland 3. Die zaten echt met een bek vol tanden. Zeiden van, ja, ja we wachten nu tot, het, uh, tot, tot, tot er iets gaat gebeuren. Ik vind Albert van Linden gewoon goed. Hij snel. Hij, hij weet informatie te brengen. Hij gaat af en toe wel over de grenzen. Maar nu werd hij zelf afgeluisterd. Met een microfoontje in zijn gouden oor. En vond hij zelf dat, het, dat ze te ver waren gegaan. En ik had zoiets van ja, Albert, het is wel waar, maar ja, het is ook een soort grap. Je moet ook de grappen van inzien dat BNN proberen bij jou ook wel dingen uit. Dus hij heeft er een rechtszaak van gemaakt dat die opnames bij hem in huis niet werden uitgezonden. Daar zaten ook wel politieke opnames bij, want zijn vriend doet iets in de politiek, dus daar zaten misschien ook wel dingen bij die gevaarlijk waren voor de rest van Nederland, weet je al, dat ze mm. ook nog kunnen. Maar hij gaat nu voor mij ook weer een stap te ver door te zeggen dat hij ook weer BNN gaat aanklagen, schadeclaim gaat indienen, omdat het Inbreuk is een ipse privacy. Ik denk ik. Kom op, Albert. Je moet ook een beetje het spel weten spelen. Ah, ergens wel te begrijpen natuurlijk. Want uh, de concurrent die haalt allemaal leuke dingetjes bij jou weg. En weet ik het allemaal. Maar het is leuk dat hij een compliment kreeg. Nou, ik heb heel even kunnen kijken naar ja. uh, de, ceremonie van, uh, de uitvaartceremonie van Michael Jackson. Ja. En het duurde, ja, ik vond de organisatie dermate slecht. Het duurde zo lang. Bijna een kwartier geloof ik. Uh, en, en wat doe je dan als verslaggever? Ja. Ja. Hopelijk heb je wat informatie. Hij is in 1958 geboren. Ja, Dat kan ik niet een kwartier lang gaan zeggen. Sorry. Ja, maar er is zoveel zo over te vertellen. Je, je verzin wel iets. Je moet heel veel materiaal hebben gewoon. En als je daar met z'n vieren aankomt zitten daar... en er gebeurt niks... en Albert van Linden weet het wel vol te houden... dan vind ik het ouder. Ja, vind ik super. Vind ik ja. echt super. Ja. Maar het gaat nu ook over die rechtszaak... dat er zijn opnames gemaakt bij hem thuis... en uh, ja, die, die, die, die worden gewoon niet uitgezonden. Daar zijn we het over eens. Maar nu gaat Albert van Linden nog eens een keer denken... van ja, ik ga een schadeclaim indienen... want ik heb schade berokken. Dat heeft hij helemaal niet. Tuurlijk, er is sowieso zeg, bij, hem, bij hem ingebroken... maar er is iets gestolen... Maar dat is ook weer teruggezet eigenlijk. Dus het is nu klaar, Albert. Niet meer over zeuren. Nou, weet ik niet. Want als er ingebroken wordt in jouw huis... dan heb je ook een heel vies gevoel van... waar zijn ze allemaal geweest? Wat hebben ze allemaal gedaan in mijn kast, in mijn bed? En uh, dat, dat ja. schijnt een heel, heel naar gevoel te zijn. Ja, dat is een naar gevoel. Okay, en wees maar... is het ook een soort inbreken. Ja, maar dan, ja, vind ik, ja, hij zit zelf ook heel vaak te prikken in Andermans uh, zaken. hoor. Dan denk ik van, nou, klaar. Ja, dat is het programma. Ja, ja, maar ik vind... Nee, nee, niet. het is nu klaar. Hij heeft, het wordt niet uitgezonden. En dan moet Albert alleen ook denken van... Oké, okay, dan gaat iedereen weer aan het werk. En BNN heeft zijn statement ook gemaakt door te zeggen van... Uh, nou ja, we hebben aan, willen aangeven dat, uh, dat Albert soms te ver gaat. Nou, dan is het klaar. En niet, niet lopen ze erover over nog er nog weer geld uit te slepen valt. Nee, Zou want anders kan je klappen. Net als Jantje Smit. Oh ja, die, uh, dat lopen we natuurlijk altijd. Die heeft weer een nieuwe vriendin niet te geloven zeggen. Ja, en die, haar ja. ex is net uit de gevangenis hebben ook geweest. Ja, en die is... heeft hem een rotklap gegeven. En de moeder was helemaal over de zeiken in een van de radio- of televisieprogramma's. En, ja. Uh, ja. Het is toch eigenlijk wel triest hè. Ben je net uit elkaar heb je nieuwe vriendin en krijg een ram voor je gezicht. Ja, nou ik weet het, het is ja, het is, het is, het is, het is een hoop gedoe over, over die Jan Smit en Jolande. Het, het echt het, is, het staat dan net niet op de voorpagina maar het scheelt weinig. Nou, misschien wel van bepaalde kranten, nou niet aan de telegraaf. Nee, de telegraaf eh, vandaag niet. niet. He? Die heeft echt okay. een politiek statement. Ja. Maar dit is echt je hoort zelfs ik ik luister wel naar een, echt een alternatieve radiozender waar dus echt alternatieve muziek van, en nieuws van, vandaan komt. in één keer krijg je nieuws over over Jolande en J Jan Smit. Denk ik, Hé? Hou eens op. Ik, ik, ik luister niet voor niks naar jullie radische Dan ga je, dat, ga je dat soort dingen over Jan Smit en... land Ja, nog even. En de koning komt op de, de televisie door te zeggen van... Nou, ja, we zijn echt uh, diep geschokt. <laughs> Balken gaat een toespraak ja, ja, doen. Ja, ja, die vond het al Obama mee, gaat mee, nog mee. reageren. <laughs> Barack Obama. Die gaat nog iets zin eens Hou eens op over dit onzin nieuws. Breng eens iets... Mensen gaan uit elkaar, ja. Ja, maar straks met wakker Nederland... Die, dat radische de het feestje wat straks gaat komen hebben we graag wel grote kans dat dit soort berichten meer gaat komen. Nou, Want dat is wat ja, mensen bezighoudt, denkt men. Denk je niet? Ja, maar we hadden een beller. We hadden een beller. Ja, dat is... het <laughs> Hoogland. Je komt alleen maar testen of de lijnen zijn getest. <laughs> of de, de lijnen zijn... Oh goed, schrijf oh, Ik zit vandaag echt helemaal slecht in mijn Nederlandse tekst. English, English. In mijn autocue loopt slecht met me mee, zeg maar. <laughs> Daar komt het een beetje op neer. Uh, ja, hij heeft een nieuwe CD uit. Just Jack. Je ken hem nog van Stars in, in Your Eyes. Dit is God in the Disco. Hoogdraaf, maar toch wel weer geinig. Nieuwe single van Just Jack is Dr. Duck Doctor. Maar ik denk eens kijken wat er op nog meer op die idee te vinden is: God TH Disco. Het heeft ook echt de disco-uitstraling van de jaren 90. Ja, jaren 80-90, plus-minus. Ja, je weet het wel al, zo. Als het disco is, dan is er altijd wel een ambulance nodig, omdat. Uh ja, een van de coma heeft gedronken. En natuurlijk daarna weer een uh, ambulance... om die ambulancebroeders te, te, te helpen natuurlijk. Want we zijn op moment echt helemaal van god los gewoon... als ze op stap gaan. Uh, als je die berichten moet uh, geloven. De politie zit echt met zijn handen in zijn haar. Hoe kunnen we nou het beste communiceren met ons medemens? Terwijl ze een kratje hebben opgedronken. Nou, dat gaat niet. Denk gewoon meteen taseren en uh, insluiten. En uh, klaar, later we gaan we wel eens in een gesprek voeren. Echt luisteren eerst. Ja, het is, het is triest. Het is trouwens uh, afgelopen donderdag... Ja, afgelopen donderdag heb ik tot diep in de nacht... nou, diep in de nacht, tot een uur of een... heb ik de televisie zitten kijken naar een documentaire... Dark Side of the Moon. Zou je denken, gaat het over Pink Floyd? Nee, dat ging echt over de moon. En dat ging over Stanley Kubrick. Die, uh, die was benaderd door NASA... om de, ja, de scène van, uh, van de maanlanding... Uh, zeg maar op deze aarde na te maken... en daar foto's van te maken. Omdat uh, de, de toenmalige president bang was... Dat ze niet terug zouden komen van de maanlanding. en dat ze geen officiële foto's hadden. En ze hadden er moeten echt foto's komen van die uh, maanlanding. want anders dan heeft het publiek niet echt waar voor zijn geld. want er is, er is wat belastinggeld aan toegegaan destijds in uh, 1969. En uh, uiteindelijk. Ja, ja, zijn dus die foto's gemaakt. en zijn die foto's ook later zijn ze heel erg goed bekeken. en sommigen zeggen dat ze ook nog. belichtingslamp uh, hebben gezien. En zelfs hebben ze gezegd dat uh, de, de schaduws niet kloppen. Omdat het van verschillende kanten is belicht. Krijg je ook verschillende schaduws. Dus zou het niet op de baan officieel genomen zijn kunnen worden. Dus er zijn eigenlijk heel veel verhalen over die foto's. En verder zijn er ook nog allerlei theorieën dat uh, Stanley Kubrick de inspiratiebron is voor, uh, geweest is voor heel veel uh, ideeën die ze later hebben uitgevoerd bij NASA, onder andere de, de, de pakken die ze droegen, maar ook dat de raket helemaal vormgegeven is door Stanley Kubrick. Het ging heel erg ver en uiteindelijk de mensen die die scène hebben nagespeeld uh, op die set, zeg maar, hier op aarde, die zijn later ook allemaal omgebracht. Je hele documentaire was vaag. En als je hem uit hebt gezien, na de aftiteling kreeg je ook nog drie van die ja, ministers of uh, adviseurs van uh, Nixon destijds. Die ook nog een beetje grapte. Dat je echt denkt van... Was het nou allemaal waar wat ze hebben hier lopen vertellen? Of is het nou een grote grap? En ik heb er een beetje op gegoogeld. En het schijnt dat je die hele documentaire Dark Side of the Moon... een beetje met een knipoog moet zien. Dat het, het zou waar kunnen zijn. Maar misschien ook weer niet dat die foto's getrukeerd zijn. Ze zijn wel echt door de maan geweest. Maar die foto's zouden nep kunnen zijn. Dus, in, die tijd, oh, wow. in die tijd al. In die tijd al. hebben ze gewoon heel goed over. nagedacht nou, die Nixon die was natuurlijk niet zo geliefd bij het publiek, ook vanwege die Vietnamoorlog. je had zoiets: Ik moet gewoon iets positiefs neerzetten. Kosten wat het kost. Ik moet iets positiefs brengen. En die maanlanding was natuurlijk heel iets positiefs. En er moeten ook mooie foto's van komen. Maak je uit wat het kost. Dus doe dat ze dan maar. Doe, maak ze maar na hier op, op aarde. Dat dus ja, was een eh, maar... grappig iets. En dat, nee, wie wie landde ook weer op de maan? En wanneer was dat? Nou, aanstaande dinsdag is het 40 jaar geleden ah. dat de maanlanding plaatsvond Apollo 11. En daar zat natuurlijk Neil Armstrong. Die kent iedereen wel. Edwin Bus Adren, dat was de piloot. En Michael Collins kent helemaal niemand. Die bleef namelijk gewoon cirkelen om de maan. En deze twee andere mannen die gingen landen. En Neil Armstrong, die heeft, dat is echt de winnaar. Iedereen heeft hem binnengehaald in zijn praatprogramma's. Dus iedereen wilde met hem praten. De eerste man op, op de, de maan. En uh, Bus Adren, die, uh, die is zwaar aan de drank gegaan. Oh. Later wel weer goed terecht gekomen. Maar die is wel echt het pad bij zich geweest. Want die kwam op een gegeven moment ook het videobandje tegen van Nixon dat hij alvast afscheid nam van de uh, astronauten. Want ja, dat zou ook kunnen gebeuren. Dus moesten moest alvast een filmpje klaar liggen... van het feit als ze niet meer terugkwamen op aarde. Dus hij zat naar zijn eigen begrafenis te kijken... terwijl hij niet dood was. Dus dat is wel heel raar. Bizarre, bizar, Bizarre. bizar. Bizar. Ja, wat wel een indruk dat maakt op mensen hun leven allemaal. Dat soort uh, dingetjes. En als de president zich ermee gaat bemoeien. Uh, ja, aanstaande dinsdag dus is het 40 jaar geleden. Oh, feestje. Gemakken, en ze gaan binnenkort er weer. En natuurlijk, om toch te kijken, wat, wat, we hebben er heel veel dingen laten liggen natuurlijk. Dan moeten we toch we moeten eens opruimen. opruimen een beetje. Net als Mount Everest. Dat schijnt één grote klerenzooi. Dus zijn iedereen die wil tegenwoordig Mount Everest beklimmen. Helemaal een soort uh, bedevaarttocht. En dan neem je zuurstofflessen mee. Want de laatste duizenden meters, ja. dat is uh, giga. Want hoe hoog is die? 8000 meter, nog wat? 8001 meter. Het is wel behoorlijk hoog. En, ja, je kan het natuurlijk moeilijk naar beneden laten rollen. Dat is ten eerste heel gevaarlijk. En ten tweede, dan moet je je rotsje kwijt. Dus laten dat gewoon liggen. Tornen hebben ze er vandaag al ja. las ik En er liggen Tornen. inderdaad nog enkele bergbeklimmers... die uh, door de lawine zijn bedolven, die liggen daar nog. Ja, dat is nog het ergste, dat die lichamen die daar liggen. Ja, dat dat gaat die... zo stinken. Nou nee hoor, want het is dan behoorlijk koud. Ik ben er zelf nog niet geweest, het is ook niks voor mij. Nou helemaal. ja, maar het liggen er zoveel, Al bevroren. Ja. Nou ja, als je dan een keer trek hebt in oh, Die handker. berg wordt wel hoger zo, denk ik dan. Ja, ja, Makkelijke klimmen. Het is net een dagje naar het strand. Die neemt alles mee, want je wil voor alle gemakken voorzien zijn. En als je op het strand zit, dat je denkt van, nou, uh, ik heb geen zin om het mee te nemen. Ik laat het liggen. Ten slotte reizen hier ook uh, met die shovels heen en weer en er wordt genoeg geld verdiend op het strand. Nou, dus, van uh, paap. Ja, die zijn er hartstikke vroeg al. Half vier smorgens, als wij ons nog niet eens meer omdraaien in bed, dan zijn hun al het strand aan het zeven schoonmaken. Precies. Maken. En er verdienen ze hoop geld mee, dus ik mag het laten liggen. Wat een mentaliteit is het ook, hè? Van de ja, Nederlandse leggen ja. Dat is echt een bizar voor We hebben trouwens in. Uh, in Alkmaar hebben we het, uh, het opru opruimvrouwtje is oh. een vrijwilligster. Die kan het niet laten om gewoon op te ruimen. En die heeft echt een handschoen en een en plastic tas in die gaat. in ieder geval twee plastic vuilniszakken vol gaat ze opruimen. Gewoon, daar krijgt ze niet voor betaald. Hebben ze geen onderscheiding voor gekregen. Dat oh. wil ze gewoon doen. Maar Everest. Misschien kunnen ze daar even naartoe sturen. Wij zijn aan het sparen met z'n allen. Ja. Ja. <laughs> Die kan uh, uh, daar naartoe gestuurd worden en uh, het is toch het einde van het leven. Dus als ze uh, gewoon. Uh... Ja, als ze ook ingevroren wordt en is er nog een celebrity over de uh, 100 jaar. Precies, met een vijandenszak in haar arm nog. Laat los nou! Hij is vol! <laughs> Laat los! Dat gaat niet natuurlijk. Um, ja, laten we een plaatje doen. Zullen we even te denken wat ik godsmerk op uh, het klaargezet heb? Nee, dat dacht ik al. Die wat ik ook niet. Het is, het, ik weet niet wat het vandaag is. Ik ben vanochtend heel vroeg wakker geworden. Hoe vroeg? Hoe vroeg? Vijf uur. Oeh. En dan geven de benen niet zo scherp meer natuurlijk. Dus ik moet even kijken wat voor een plaat in godsnaam gaat draaien. Heeft u even een momentje? Of heb jij nog een berichtje? Uh, ja, als je nou toch denkt het is uh, helemaal geen uh, zonnig weer. En dat is het jammer genoeg in Zandvoort niet. Ga dan naar de grootste meubelboulevard van Europa. Die ligt in Nederland. Kun je dat hey. voorstellen? In ja, Europa tuurlijk. De grootste meubelboulevard. 190.000 vierkante meter. Apeldoorn. Nou heb Apeldoorn toch wel een beetje nade smaak natuurlijk. Hè? Bij de naam van oh, ja. uh, een of andere neef van misschien een wethouder hier in Zandvoort. Ik weet het niet. <laughs> tatu, tatu, tatu. Ja. In ieder geval uh, niet zo best. Dus je kan uh, vandaag ongelooflijk heerlijk lang en uh, superzalig winkelen dus, in zit je, Apeldoorn. Zit je nou gewoon reclame te maken voor een woonboulevard in Apeldoorn? Nou, als ik betaald krijg, prima. In ieder geval ja, die ja, van goed. Heerlen heeft 110.000 vierkante meter. En die is tweede in Europa. Oh, okay. Nederland doet het toch maar weer even. Oh, zeg even om, een onderzoekje. Ja. Nou, het is ook wel goed dat, dat Apeldoor weer op een andere manier op de kaart wordt gezet. Ja. Hoewel ik het eigenlijk al lang alweer vergeten was. Hoor. Alright. Ik was het alweer een beetje vergeten die naald. Jij hebt namelijk yeah. hier in de buurt ook, ook een standbeeld dat heet ook de naald. Dus ja, klopt, ze, geloof, ja, ja, ja, echt moet of zo, geloof ik. Hè? I'm I'll be strong I'm finding it hard to resist So show me De uitnodiging schijnt op de mat te liggen. De uitnodiging. Echt waar die ligt op de mat van de EO. Deze gaat optreden op de EO Jongerendag. Dat Dat, dat, dat hoor je gewoon. Show me where you're looking for. Ach, ik kan me er zo in vinden. Je begint langzaam toch een beetje een gelovig mens te worden. Ik geloof echt dat God toch wel een diepere be, be, bedoeling met ons heeft. Ja, echt. Ik zie zoveel tekenen ook overal gewoon, weet je Oh, help. Wat voor tekenen? Ik heb ze thuis opgeschreven. Ik ben ze alweer vergeten. Maar goed, zover dus. Uh, Caroline, liar. and show me what you're uh, looking for. Daarvoor trouwens nog een ander leuk plaatje. Ik weet niet eens meer wat ik gedraaid. Dat pak ik toch even allemaal niet uit. En um, ja, als we het toch over geloof hebben. van het denken, zat zat ergens een bruggetje? Waar was dat bruggetje ook weer? Was de ik hem alweer paus. voorbij? De pauze natuurlijk. Paun penis dikte de... <lacht> Paun Ja, ik blijf een man. Maar slappe <lacht> grapjes. Is gisteren in Noord-Italiaanse Oasta met succes aan zijn rechterpols geopereerd. Hij kwam uh, s'morgens in de badkamer ten val. Hetzelfde oh. dat hij hem helemaal lam had gerukt. Maar dat viel mee. <gülpere> uh, dat was gebeurd tijdens een uh, vakantie in Les uh, Combes. In de Italiaanse Alpen. In de regio Oasta. De president Bastak. van... Ik uh, weet wat de naam allemaal... Uh, is bevestigd dat het goed is gegaan? Het ging om een lichte breuk en de pauze ging met de pijnlijke pols. Eerst nog uh, naar de mis Kijk. Ja, natuurlijk, door God gezonde. Ja, nee, ik begrijp het wel. En Kijk. daarna ging je even naar het ziekenhuis voor een behandeling. Nou, dat is moeilijk, want die man is al uh, minimaal 82, 83 in ieder geval. Hij was 80 dat die pauze werd, wat ja. ik echt een uh, zwaar overdreven vind, maar goed uh, in ieder geval. Uh, en dan heb je osteoporose, oftewel botontkalking. Nou, het is werkelijk een puzzel, denk ik, zo'n pols van zo'n pauze, om dat weer netjes aan elkaar te lijmen, te schroeven en te doen. Dat ja, geloof ik dat wel. is uh, ja. niet mis. Maar ja, het, het gaat goed met hem. Maar hij zwaaide alweer, zag ik, in de krant. Met de, met de andere foto. pols neem ik aan. Met de andere pols, ja. <laughs> Tuurlijk, hij moet een beetje onzien nog. Ja, met de voeten zwaaien kan ook nog. Of man, hoef ik niet zo heel veel te doen met die armen erop voor hem. Nee, nee. celibaat leven. Dus, ja. Ja, dus. Uh, verder nog andere uh, uh, berichten. Oh ja, hier over een foto. Want ik ben zelf nogal van de foto's. Ik vind foto's altijd leuk. beetje on brengt iets. Ik ben meer van de plaatjes dan van de tekst altijd. Uh, twijfels bestonden al jarenlang. Maar twee nieuwe onderzoeken... bewijzen bijna onopstotelijk... dat de beroemdste foto van Robert Capo... die van een republikeinse soldaat... in de Spaanse burgeroorlog... Uh, die dodelijk wordt getroffen... dat, dat het een montage is. Ah, uh, toen al. Ja. Capo is een van de meest wereldberoemde... fotografen. Ja. Ja. Ja. Hij, uh, hij de foto... werd genomen op 50 kilometer... van de plaats Cerro Mariano... ...waar Capo uh, zei dat hij maakte... ...en bovendien om die plaats werd er niet gevolgen... ...of nee, werd er Gevolgden. niet gevochten... ...en het uh, is in scène gezet dus. Dat hoort oh. wel vaker hoor. Je hoort wel vaker van die oorlogsfotografen... ...die in het begin dan heel voorzichtig te werk gaan... ...en uiteindelijk gaan ze gewoon toch wel met, met lijken slepen... ...om de compositie uh, kloppend Beter te, te krijgen. Ja, dat zou ik geloof ik ook doen hoor. Maar, uh, ik moet ja, zeggen, ik ben oorlog. zelf ook fanatiek fotograaf geweest... je gaat wel ver om een, een goede foto te ja, maken. Ja. En het is ook wel, best wel maf dat je... ...je bent helemaal één met het moment... Het is niet dat je je voelt echt dat er een camera tussen jou zit en het wat er gebeurt. Ik heb het wel eens gehad met de brand: dat je toch net even te ver gaat met foto's maken. En dan is het alleen nog maar een brand, weet je? Dan zijn je wenkbrauwen verschroeid, maar je hebt een super mooie foto Een geweldige foto gemaakt. Dus dat is. Ik uh, kan me er iets bij voorstellen dat je ver gaat om een hele mooie foto te scoren. En het is gewoon zo'n kick als het helemaal klopt, weet je. Als je kijkt: wauw, hij is precies op het juiste moment is dood gegaan. Oh. Dus ja. ja. Maar de... jammer dat je het niet meer doet, waarom nou niet? Ik bedoel, als je nou fanatiek fotograaf bent, dan blijf je dat toch altijd. Ja, je, je blijft wel oog voor houden, maar het gaat, jezus, maar dat het kost zoveel tijd. Geef het, geef het ben je alleen maar kijken met een fotografisch oh, oog. Kijk dat? ben Oh, dit is ook wel mooi. Dit is mooi. Geef het uh, moet je ook weer een beetje in de gewone wereld Ik gaan zoeken. staan hoor. Dus, heb je een uh... camera in je auto? Want er kan natuurlijk van alles en nog wat onderweg op de verkeerswegen gebeuren. Ja, Tegenwoordig heeft iedereen gewoon al een camera natuurlijk bezig. Zijn mobiele tafel is overal al. Alles wordt gefilmd, natuurlijk. Hè? Nou, dat is, uh, vind ik hartstikke goed. Ja? Ja. Stel alles dat jouw wel. kinderen groter worden en die worden in elkaar gerost door een of andere vervelende ja, ventje. Dat is waar. dan kan het andere kindje zijn zusje fotograferen. Kijk eens, het was Jaapje van uh, de Leeuwerikstraat. Ja, ja, dit is waar. Alles moet gewoon gefilmd worden. En op een gegeven moment, ik als je wel. dan. Ik, ik, als mijn kinderen straks. ze zijn nu uh, vijf en zeven, als ze straks een jaar of uh, zeventien zijn. Ze gaan het huis uit. Dan geef ik ze echt een harde schijf mee met uh, al al hun bezigheden gewoon. En dan komen ze, komen ze terug. Ja, ik heb, eh, ik heb twee foto's in de maand mei... Eh, van dat ik vijf was. Hoe kan dat nou? Ik wil alle foto's hebben. Precies. Tegen, ja, als je zelf, als je zelf naar, je, naar jezelf kijkt... Ik heb bijvoorbeeld... Nou, zal ik twintig foto's hebben van mijn jeugd? Dat is oh, veel, dat denk is, ik. dat uh, is niet veel. Nou, volgens mij twintig, dertig foto's. Nou, dat houdt wel een beetje op, denk ik, hoor. Oh, dat is jammer. Mijn vader was fotograaf Ja, ook, kijk, dan is het anders. Ja, dan, uh, vol... maar echt, volgens, mij, volgens mij maanden, jaren geweest... dat er niet echt een foto is gemaakt... Je deed toch foto's alleen maar als je echt iets, iets bijzonders was? Nou, nee. Nee. Kijk, ja, als je een fotograaf fotografen thuis, dan is het wel even anders natuurlijk. Ja. ja. Nee, kijk, die hadden we net al gehad. We gaan deze even thuis. De Deals. Ook weer geïnspireerd met de jaren zeventig. Ik ben daar zelf momenteel helemaal gek van. Gewoon, what's her walk away? En uh, Walk Away. René de Park Ik me denk een beetje aan de four tops, Weet je wel? Ja. Maar dat oorlogotje en zo. Oh, dat straks de... geen geinig ge, ook ge. alweer. Komt dat dan je dan zelf uit ja. de jaren zeventig komt omdat je dat soort dingen leuk vindt? Ik denk het. Ja, ik denk het wel hè? Trouwens, jij zei toen net iets. Hoe lang zit jij al bij de radio? Nou, volgens mij ook al bijna twintig jaar of zo. Jee, geweldig. Three... Nee, voor mij 93 of 94 dat, uh, dat ik hier aanschoof. Oh, toen woonde ik in Australië. Oh. oh. Ja. Uh, cool, ja. ik kan me nog herinneren dat ik mijn twaalf uh, dingen dingen hier vierde was echt uh, groot oh, maar iedereen nee. was uitgenodigd toen en zo Toen heb ik zo'n uh, zo'n nog gekregen geloof ik, ik weet niet maar ik heb het nog ergens thuis liggen zo ik heb er foto's van oh wat oh, leuk een feest man. wat, wat, wat. Ja, ik, ik was het zelf helemaal vergeten maar dat is altijd wel leuk als mensen daaraan denken natuurlijk ja. dat je er wordt overvallen door zo'n dingen nou goed dit was dus uh, de deals Het loopt tegen het einde van het radioprogramma de lijnen zijn oké okay, bevonden straks voor de uh, na tien uur het goede morrisant antwoord actualiteit jij achter de bar geloof ik hè nee nee volgens mij don oké okay. ja denk don nou, klopt even goed, wel goed. Um, ja, wat hebben we hier nou? Telefoon uh, Telecom Waakhond Opta. En uh, de consumentenautoriteiten hebben eerder deze maand een inval gedaan bij de Nederlandse energiemaatschappij NL Energie. Weet je al, die van Maurice de Hond. Oh. Ik zeg doe. De, heeft die man altijd ook een beetje, sorry, hij uh, heeft een beetje een raar hoofd ook. Hè? Ja, hij is vreselijk vadsig geworden ook. Hij heeft een hele jonge meid, werkelijk 22 of. 30 jaar verschil of zo. Weer een 30 kindje. jaar. Dus jij weet altijd wel net oh, overdrijven. Oh. Nou nee, ze is heel erg jong hoor. Echt ja? Al, uh, weer een kindje. En ik denk, oh, dat is een beetje een mannetje geworden. Dat was vroeger echt een hele aantrekkelijke man. Maar dat is nou een, een beetje een vatsige vijftiger. Ja, sinds hij met die klusjesman uh, in zee is gegaan... is het helemaal bergafwaarts gegaan. Ja, met de, ja. Die klusjesman! Die klusjesman heeft het gedaan! Had zichzelf <laughs> er helemaal in vastgebeten. En Peter R. Vries, uh, Ik weet nog wel dat ze samen in het programma zaten. Peter R. Vries, Maurits de Hond. En iemand die had... Uh, Migraine aanvallen. En toen gingen ze op een gegeven moment. hadden ze Peter de Vries gehad. en Maurice de Hond. dat is het alles wel. ze gepraat over. onder andere die klusjesman. die het zag gedaan. die Witteburg, weet je wat die. Ja, ja. En uiteindelijk gingen ze bij, uh, uh, bij die vrouw met uh, hoofdpijn. gingen ze praten. Van, en uh, toen vroeg ze aan Peter de Vries. nou uh, heb jij wel last van hoofdpijn? Nee, ik krijg wel hoofdpijn. als ik aan die zaak. van Maurice de Hond denk. dan krijg ik spontaan. krijg ik. Uh, hoofdpijn. Krijg ik hoofdpijn. Maar anders heb ik daar geen last van. Dus uh, ja, het is. Dit is apart. Ik ben erg benieuwd of het ooit nog eens echt opgelost wordt. Maar daar hoor je af en toe weer wat berichtgeving over. Dat het wel die klusjesman is, dan niet. En daar mag hij niks over zeggen. Ja, ik vind, ik vind trouwens zijn zoon trouwens wel een hele goede presentator. Oh, die ken ik niet. Waar presenteert hij? Mark de Hond. Mark de Hond. Die zit in een rolstoel. Hij uh, had ooit een, een bubbeltje achter op zijn rug. En dat zorgde dat, dat zijn ene voet een beetje gevoelloos werd. Oeps. En met voetballen was dat toch vervelend. En hij dacht, nou, dan moet ik toch snel laten, laten kijken. Toch li liet hij naar kijken. En er was ja, een soort iets op zijn zenuwbaan in zijn rug. Dat was niet helemaal in orde. Dat moest er afgehaald worden. Dus daar, dat nou, moest er afgehaald worden. Als weet ik veel procent kans dat het geslaagd zou geslagen. Best wel hoog. Alleen, na de operatie zou een zuster hem regelmatig moeten peilen of het goed ging. Je moest hem s'nachts dan wakker maken. En moest dan eigenlijk even, moest hij even zijn teen bewegen. Ja, nou ja, dat is toch niet zo moeilijk op. Nee, dat. dus zei zei, kom, hè, om het uur, top, top, top, top. Uh, goedemorgen, uh, bent u bij? Ja, ik ben bij. Gaat allemaal goed. Maar ze had niet gevraagd naar die tenen. Oeh. Dus uiteindelijk ja, was daar een bloeding ontstaan. En is dus de boel afgestorven. Agesterft. En toen kon hij dus niet meer lopen. Shit, toen was een zuster uh, die gewoon niet worden. helemaal scherp was, ik denk. Nou, maar goed, hij bleef er heel positief over onder. Oh, dat vind ik knap. En hij uh, heeft natuurlijk nu een programma gepresenteerd waar missen en uh, mensen in een uh, Missers, rolstoel... Ja. Nee, missen. Gewoon missen. echt oh, mooie ja, ja, dames. Ja, ja, ja, ja klopt. Ja. Samen Dat ja leuk. Leuk gevonden, creatief. Ja, zeker. Ja. Dat je toch van je, je handicap iets moois maakt. Nou ja, ze zijn al mooi. Laten we even lullig zijn. Ze zijn mooi. Ja, maar... En toevallig hebben ze een rothandicap. En nee. waarom ook niet? Die ja, jij ma je, maakt nu, ja. ja nee, je, je maakt nu een misser. <laughs> nee, ik maak nu een misser. <laughs> Dat bedoel ik niet. Nee, die mensen in een rolstoel... die moesten samen met hele mooie dames moesten ze een koppel vormen... en moesten ze dus alle een of andere wedstrijden aangaan met elkaar. Dus dat was eigenlijk de mis en de, de misses. Ja, oh, eigenlijk, missers. Toch een misser. Ja, toch een misser. Ja, ja, Goed, kunnen we toch volgen thuis? Niks mis. Nu een ander bericht. <laughs> <laughs> we zijn er bijna erheen, dus hou nog even vol. Straks goeiemorgen, gezond. na tien uur. Dan praten ze stuks minder. Dus dat is toch wel makkelijker vol te houden natuurlijk. Toch? Zeker weten, ja. Zeker weten. Heb je nog even een bericht? Ik heb nog een berichtje bij de marechaussee. Als ik zeg Amber Alert, dan weet Wilco precies ja, wat het is. Ja, natuurlijk. Dat zijn, het is hartstikke mooi. Iets wat ze hebben opgestart. SMS-berichtjes als je je kind kwijt bent. Dan bel je daar naartoe naar de politie... en die start meteen een SMS-berichtje met het profiel van het kind. Hoe oud het is, wat het aan heeft, wat, hoe het eruit ziet. Dat kan nu ook tegenwoordig bij de marechaussee. Alarmberichten over ontvoerde of vermiste kinderen bereiken vanaf gisteren, dat was dus dinsdag 14 juli... Uh, 6.000 medewerkers van de Koninklijke Marsechaussee. En dat vind ik geweldig, want als iemand met uh, dat signalement... gesignaleerd wordt op Schiphol, voordat hij het land gaat verlaten... met zijn uh, Marokkaanse, uh, Griekse, uh, Libaneese vader... dan kunnen ja? ze hem onderscheppen en het kind weer bij de rechtmatige... Dus, Echt, iedereen, moeder weer terugbrengen. dus iedereen krijgt zo'n sms-berichtje op je telefoon? Ja, als je, je daarvoor aansluit, dan uh, kan je dat inderdaad Oh, je uh, moet je wel voor aansluiten? Ja, ja, je moet je opgeven bij de politie. Uh, ik is wil dat er wel veel graag gaan meedoen. Uh, nee, volgens mij hoef je alleen maar... Uh, het zal wel op internet ook staan. Uh, Sms, uh, ik denk, ja, dat Amber Alert. En dan kan Of je gaat gewoon naar de hoge weg. Zeg, joh, luister, is ik het wil uh, daar wel aan meedoen als uh, ja. actieveling. Ja, ik denk... Het is net zoals donor. Je moet, moet gewoon uh, lamben. Oh. Altijd je pasje bij hebben. Ja, nee, maar met de uh, donor moet je het natuurlijk ook altijd aanvragen. Dat is ook zo'n drempel. Maar dit moet ook gewoon automatisch, iedereen moet gewoon automatisch krijgen. Gewoon. Er moet niet over nagedacht worden als het mensen kan uh, redden. Is dat natuurlijk Ja, maar je hebt natuurlijk van die zeikrug Hollanders die zeggen dan... Ja, ik wil niet lastig gevallen worden, want in het weekend ben ik vrij. Ik Kan mij die uh, spoorloze kindjes uh, schelen? Ik heb geen kinderen. Ik uh. heb, ja, ja, precies, ja. Dat soort dingen. Dus ik denk dat we wel moeten vragen. Maar de koninklijke José uh, is uh, er ook. Oké. Okay. Hartstikke goed.